Door. Dan wordt het 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zondvoort heeft het al 20 jaar en jij jij beleef het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM nu jouw keuze CFM. You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 Okay, okay.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. ik gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan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 CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar we kregen van moeder, van mijn moeder dus van mij CD van jou, CD van mij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 inside. And I'm a little And you can find the traces The traces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 Twee mannen hebben 30 jaar cel gekregen voor de dubbele roofmoord op de 52-jarige textielhandelaar Aart de Lang en zijn zoon Bas van 23 in het Gelderse Heurwenen. De twee daders zijn een 49-jarige man en zijn 22-jarige zoon. De oudste dader en het oudste slachtoffer waren zakenpartners. De rechtbank zegt dat de twee daders de moorden vreed en koelbloedig hebben uitgevoerd. De verdachte van de mislukte aanslag in New York zegt dat hij alleen heeft gehandeld. De 30-jarige Amerikaan van Pakistanse afkomst heeft verklaard dat hij ook geen banden heeft met Pakistanse terreurgroeperingen. Gisteravond werd de man opgepakt op een luchthaven in New York. Hij is de eigenaar van de auto die zaterdag vol met explosieve stoffen werd aangetroffen op Times Square. Voor de burgerluchtvaart moet er in Europa één gezamenlijk luchtruim komen onder één luchtvaartinstantie. Daarvoor wordt een coördinator ingesteld. Dat is afgesproken bij spoedoverleg in Brussel. Aanleiding voor het overleg was de sluiting van het luchtruim in verband met de aswolk uit IJsland. Samenwerking moet ertoe leiden dat een afsluiting van het luchtruim zo kort mogelijk blijft. De Japanse autofabrikant Nissan roept 135.000 auto's van het merk Infiniti terug vanwege een probleem met de airbag. De meeste auto's die worden teruggeroepen zijn verkocht in de Verenigde Staten. De terugroepactie is een nieuwe tegenvaller voor de Japanse auto-industrie. Ook Toyota en Honda riepen de afgelopen tijd honderdduizenden auto's terug. De vliegvelden in Ierland zijn weer open. Ze waren van vanochtend 8 uur tot 2 uur vanmiddag gesloten... vanwege de aswolk van de vulkaan op IJsland. Het Ierse vliegverbod had nauwelijks gevolgen voor Nederland... omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gingen. Ook mocht er gewoon over Ierland heen worden gevlogen... omdat de aswolk die hoogte niet zou bereiken. Het weer vannacht brede opklaringen, weinig wind en vorst aan de grond. Morgen eerst overwegend bewolkt in de loop.